Het is voorbij. Het was heel fijn dat afgelopen jaar. Maar je moet nu echt weer terug naar haar. Zij kan niet zonder jou, zij is je vrouw. En wat wil je toch met mij? De CFM Zandvoort In Zandvoortse Zaken met Henny van Petergem Vandaag spreek ik met Hein Boot van Heintje Dekbed En uh, ja Ik uh, las op internet Een heel uh, levensverhaal eigenlijk al van Hein uh, Misschien wil je daar zelf eens over vertellen Hoe je bent begonnen met uh, Dekbedden, bedden, noem maar op We zijn begonnen in uh, 67 met mijn vrouw samen. Toen bestonden er nog geen dekbedden in Nederland Kon je Nederlands kopen Toen verkochten we dekens, spreiden daar zijn we mee begonnen op de markt. En dat hebben we jaar na jaar uitgebouwd tot we in 1972 voor zelf uh, 73, in Oostenrijk terechtkwamen met vrienden. We werden uitgenodigd bij particulieren thuis hebben geslapen. En toen kwam ik onder een dekbed te liggen. En die kon je in heel Nederland niet krijgen. En ik vond het zo'n gek, dik, raar bak. Ik denk, we gaan er nu onderslapen? slapen, mijn dekentjes weg. Ah. En toen werden we wakker de volgende morgen, toen was ik zo enthousiast. En toen ben ik dikbetten gaan verkopen. En toen zijn de mensen in Amsterdam, want op de Takatenstraat waar ik uh, sta en nog steeds, daar wonen Jordanees omheen. Ja. En daar krijg je een bijnaam van. Hm. En die hebben me de naam met de Grocie aan het heintje dikbet gegeven. Ja, okay. En die heb ik altijd blijven voelen, omdat ik de eerste was. Met ja. dikbedden. Dus voor de bijkorren, voor de HEMA, noem het allemaal maar op. Mm. Je kon nergens nog een dikbed krijgen. Ja. En bij mij op de marktstallen mm. lagen gewoon hele stapels dikbedden. Zo ja. is het een beetje gekomen. Dus dat uh, was eigenlijk een unicum voor Nederland. In ieder geval voor Amsterdam, ja, de Jordaan. Was het, uh, ja, mijn zwager, en haar ja. broer die begonnen op de Alpenkuip. Hm. Want uh, daar deden we alles samen mee. We kochten er samen in en we hadden dat plan ontwikkeld. En we begonnen met z'n tweeën. Begonnen nou het was gigantisch, dat, dat heeft een indruk op de mensen gemaakt, Het was ja. ongelooflijk. En daar hebben we ook een hoop van moeten leren. Ja. ja, want het is niet zomaar wat natuurlijk. Je hebt zoveel soorten dekbedden. Hè? In Duitsland had je het, zeker vroeger van die hele erg dikke, aparte dekbedden. En nu zijn er natuurlijk dekbedden in allerlei soorten en maten. Wat ja. is het verschil tussen het een of het ander? Is dat ja. alleen de veren of kan je daar iets over vertellen? Ja. Dus uh, waar wij onder geslapen hebben in Duitsland en Oostenrijk, daar is het klimaat kouder en dan noemen ze hun het schudbedden die zijn ontzettend dik en ook zwaar gevuld en dat hebben wij hier helemaal niet nodig omdat ons landje veel dichter aan zee ligt en we hebben veel milder klimaat ja. dus die fout heb ik dus in het begin gemaakt hele mooie dekbeddenfabriek gezorgd die zat in, in Sniep in Diemen, daar zat de meneer van Engel en die heeft me alles over dons verteld en dan moest je met je vrouw samenkomen om uh, kennis te maken en dan ging hij bepalen of hij jou het product van hem wil ging verkopen. Want hij vond dat zijn product alleen door mensen verkocht worden die er wat over wisten. Ja. Dus ik heb van die man een hele middag les gehad een rondleiding door de zaak. En wij zijn hele dikke dekbedden die hij exporteerde naar Duitsland. Die zijn wij gaan verkopen. Waarop mijn klanten na een week bij me kwamen of ik ook doek had. <laughs> Ik zeg, wat bedoel je? Nou, we gaan met een batterdoek doen Het is niet uit te houden zo warm. En toen zijn we andere dekbedden gaan ontwikkelen samen met fabrikanten. Fabrikanten zelf zijn wakker geworden. En nu verkopen we dekbedden. Die zijn gestept. Dus daar zijn vakken in gemaakt. Het kan niet meer wegzakken. Het kan gewassen worden. Het kan in de, het kan in de droger. En de vulgewichten zijn in verschillende soorten verkrijgbaar. Want als jij bijvoorbeeld in de polder woont, in de boerderij boven slaapt zonder verwarming, dan moet je het warmste dekbed wel hebben wat er bestaat. Maar in de flats en in normale huizen zijn zo goed geïsoleerd tegenwoordig, dat een dekbed hoeft niet meer de warmte te geven die we er vroeger aan toeschrijden. Dat is niet meer nodig. En dat passen we nu een beetje aan en dat werkt perfect. En een dekbed gaat gemiddeld 12 tot 14 jaar mee, een goed dekbed dus. Hm. Nou, het is echt, je kunt het nu wassen, dat kon ja, ja. ook allemaal niet, moest naar de stomerij en die begonnen dan overbijvullen. bijvullen. kostte heel veel geld, dat is niet meer nodig. Ja. Je koopt nu een dekbed, je wast hem zelf vier keer in zijn leven, hm. je mag hem in de droge doen en na 12, 14, 15 jaar gooi je wet. net hoe je ermee omgaat, en dan koop je een nieuwe. Ja, het is echt een hele vervanging van de deken geworden. Heel Nederland slaat niet meer onder dekens, denk ik. Nee. niet onder Nee, misschien de, de oudere mensen die dat zo gewend zijn, natuurlijk. God, die krijg ik nog regelmatig. Ik ja. krijg ik nog regelmatig de oude stad binnen. Ja. En uh, ja, die, die kunnen en die willen daar, Maar die willen ook geen computer en die willen ook geen nee, PC. Nou ja, dat is prima. Die houden zich aan de oude ja. dingen. Maar het is nog, ik denk, als ik het schatten mag. Nou, ik denk geen procent meer van Nederland. Mm -hmm. Nee, dat is toch. Uh... Ja, een hele ja, verandering in Nederland geweest met die dekbedden. Dus jij hebt uh, alle Amsterdammers in de Jordaan van een dekbed ja, voorzien. Ja. Maar hoe uh, ben je nu in Zandvoort beland? Kan je daar iets over vertellen? Ja. Ik ben uh, 32 jaar geleden in Zandvoort komen wonen. En dat is ontstaan. Ik woonde in Amsterdam bij het Plein. Nou, daar zou iedereen nu een moord voor doen. Maar mijn dochter zat op de middelbare school. Of op de lagere school. En uh, die moest naar de middelbare school en daar praat ik nu over uh, 28, uh, langer, ze is nu 40, ze was 8, 9 jaar, dus 32 jaar terug. Ja. En uh, toen hadden we een ouderavond uh, om kennis te maken met uh, de nieuwe middelbare school waar ze heen ging. Oh. En toen zat ik in een zaal met ongeveer 200 mensen en in die zaal verstond ik niemand. Ik kon echt niemand verstaan. Er zaten twee of drie Nederlandse ouders. En voor de rest heb ik van papiamento tot Russisch. Ik weet niet welke taal ik allemaal gehoord heb. Maar... En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vrouw. Ik zeg, ik wil verhuizen. Want ik wil dat mijn dochter naar een school gaat. Waar ze meer Nederlandse vrienden heeft. Als buitenlandse vrienden. Ja. Dus het hoeft mij niet zozeer te gaan om alleen Nederlands. Ik zeg maar, het hoeft voor mij niet 90% te zijn en 10% Nederlands. Ik zeg, die verhouding vinden. Dat was de reden voor mij eigenlijk. Ja. Dat ik zeg, ik ga verhuizen. Maar dat gaat ook binnen Amsterdam? Heb je ook bepaalde wijken? Ja, dat kan ook. <laughs> oh, je wilde niet binnen Amsterdam verhuizen? Ook niet. Nee. Dus toen ging je verder kijken en kwam je in voor terecht. Dus ja. dan kwam je wel eens al eerder in de zomer waarschijnlijk. Ja, ik heb hier... Uh... Ik heb hier gehuurd toen mijn dochter een jaar was. Want ik vond het zij goed voor de was. Dus heb ik hier ja. gehuurd op de oh. Paulus Bij de eigenaar van Friedan Ver, in Pietersma. Mm. Daar kon je de garage huren voor 2400 gulden per maand. Mm. Dat huurde ik voor een maand. En daar ging ik naar de marktsmorgels. En mijn vrouw en mijn moeders die bleven dan op Zandvoort. Ja. En s'avonds en in mijn vrije dagen... Zat ik uiteraard natuurlijk hier. zo heb ik Zandvoort ontdekt. Ja. Maar dat was niet het plan van mij om hier te gaan wonen. Ik wou naar het noorden. Ik wou tussen de Waddenzee oh, en het IJsselmeer ja. en de Noordzee. Die steek helemaal in het noorden. Dat lijkt mij het mooiste. Maar daar krijg ik mijn vrouwtje niet voor. <laughs> Zij wilde een beetje in de buurt van Amsterdam blijven waarschijnlijk. Nou ja. <laughs> Zij zei ik, ik, ga, ik wil wel verhuizen. Ze zegt maar als we daar weggaan, gaan. Zegt ze wil ik naar Zandvoort. Ja. Dat is niet ver van de winkel. Want wij hebben ja. 32 jaar heen en weer moeten rijden naar de winkel. Ja. En ze zegt, uh, want die wou ik ook wegdoen. Ik wou daar oh, een boerderij daar, beginnen ja, ja. en dan oh, ja, daar wel bedden wel. En, en dingen inzetten en handel doen. En oh, ja. Ik zei, nou dan koop ik bij de boer dan raad ik een kist daar weer voor, uh, <laughs> voor, voor een deken. Dat maakt me niet, maar ik wou helemaal weg. Ja, ja. En toen zegt zij, ik wil wel mee, maar dan wordt het Zandvoort. Dat vind ik gezellig, er zijn zondags de winkels open. Ja, ja. En dan waren we ook regelmatig aan het winkels onder. Ja, dan liep je hier nog ja. voetje voor voetje in de ja, Altenstraat ja, ja. en in de Kerkstraat. Toen zat Larijnen er nog en uh, die mevrouw van Dynasty met haar kleding, uh, daar zag je alle zakjes van lopen. dat was niet normaal wat er in Zandvoort gebeurde. Ja. En dan was ze graag ten tussen zeggen, als ik dan zondag vrij ben, ik heb de hele week gewerkt, <coughs> kan ik mijn boodschappen en mijn dingetje en mijn winkeltje en blablabla bla, ja. bla, en dan kan ik zeggen, nou, zo zijn we terecht gekomen. Dus daar kon je uiteindelijk wel in vinden? Ja hoor, want ik, alleen ja. ik dacht dat het niet te betalen was. Oh ja, ja, hoe ben je er in beland dan? Want dat is ook nog een uh, bijzonder iets hier. Ja, ja, ja, ja. Maar we kunnen het ook bij de bedden houden. Ik weet niet wat je zelf graag kwijt wil ja, natuurlijk. Ja. Met jezelf uh, lang. Uh, we uh, kijken stra straks eventjes uh, verder hoe het allemaal gegaan is. Maar ja, ik hoor zo je bent van de markt, dus uh, eigenlijk heb je nog een pandje erbij gekregen in Amsterdam. En uh, uitgebreid, hè? je bent begonnen ja. met die dekbedden, maar je hebt nog veel meer als ik zo om me heen kijk. Hier, ja. er staat zoveel. Het ja. is ook een heel diep pand, uh, hebben we ontdekt. Ja. Er zijn heel erg veel bedden opgesteld en aan de buitenkant uh, verwacht je dat eigenlijk niet. Dus dat was wel een, uh, een, uh, ja, een prettige bijkomstigheid dat je dat ontdekt hier, zeker dat pand. Hè? Hoe ben je hier zo aangekomen? Ja, nou dat zei ik straks al, dat, uh, ik woon hier vlak naast. En het staat al 4,5 jaar te koop en te huren. En ik heb van allerlei mensen hier voor een paar maanden ingezien. Hm. En toen ben ik met mijn kinderen gaan praten. Of hun er iets voor voelde. Want ze hebben in Amsterdam te maken met... Ze hebben twee winkeltjes met vier marktstallen. Eén winkel is net gerenoveerd. En de andere wordt nu gerenoveerd. Nieuwe Pulspalen, dat is in Amsterdam allemaal nodig. Dan zijn ze zeven maanden een winkel kwijt. De Kinkerstraat gaat nu weer voor drie maanden open. Oh, okay. En het zijn jonge ondernemers, want ze hebben net de tent over moeten nemen van mij. En helaas uh, kwam toen de bankcrisis. Dus uh, op het moment dat hun de zaak uh, een hoop schuld namen, ze hebben alles van me overgenomen. Ik zeg, je gaat er alleen maar in verder. Ik, geen twee kapiteins op een schip. Ja. Jullie weten hoe het werkt, je hebt lang bij me gewerkt. En toen die bankcrisis, ja, en toen ging het natuurlijk uh, even moeilijk voor ze worden. En zodoende ben ik gaan praten. Ik zeg, nou jongens, dit lijkt me wel wat. Laat ik eens gaan bellen en informeren ja. wie de eigenaar is en wat er aan de hand is en wat hij wil en uh, zou doen. zijn we hier tegengekomen. Ja, achteraf wel blij. Helemaal mooi. En hoe lang zit je hier nu al? Half jaar dacht ik, hè? Ja, helemaal goed. You will forget me This is not your fault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 Coming back home. Dit is CFM Mandvoort, Henny van Peter met in Zandvoortse Zaken. Vandaag spreek ik met Hein Boot, en hij heeft de winkel Heintje Dekbed, en daar, dat is algemeen bekend ook, hè? Amsterdam en Zandfort uh, is ook uh, uh, nu uh, opkomend. Dus je bent van Amsterdam naar Zandvoort nu gekomen. Maar je zit ook nog op internet, zag ik hè? Ja. Kunnen mensen ook via internet bestellen, alles bekijken en zo? Dat hebben we net voor elkaar gemaakt. Oh, je geweldig. Kunt nu, uh, mijn broer die hier net uh, wegging, ja. die grote vent, die is programmeur geweest, ja. die is met pensioen. En die heeft nu de laatste vier maanden is hij alleen nog met internet voor mijn kind bezig geweest, voor mijn dochter. Ja. Ja. En nu is het uh, winkelwagentje rond, internet is rond op een paar kleinigheden, nou maar hij is in de lucht en de mensen, en er wordt ook al opgesteld. Ja, Want het is ook, tegenwoordig, ja. ja, je moet in die dingen, ja, ik ben nog van nou, uh, <lacht> ik heb er nooit aan ja. begonnen, maar het is uh, onontkoombaar. Ja. En je hebt de naam al, he? Heintje Dekbed kent iedereen in Amsterdam en nu ook in Zandvoort in opkomst. En het is natuurlijk geweldig als je iets zoekt, dat je dan al meteen op internet kan zien of dat artikel wat je zoekt daar is. He, want ik heb een beetje rondgesnuffeld op het internet en ik zag, nou je hebt van bedden, matrassen, box, springs, uh, van alles en nog wat kussens, dekbedden, bedtextiel, ook in allerlei merken en soorten zag ik. En dat kan je dus uh, op internet ook uitzoeken en dan hier afhalen eigenlijk. Zo werkt het misschien ook wel, hè? Ja, je kan het bestellen. Ja. Je kan het bestellen in het winkelwagentje donderen, maar je kan ook mij even ja. bellen en zeggen: joh, heb je dit of dat op dit moment liggen? Kan ik het even komen zien? Want ja, sommige mensen bestellen klakkeloos, maar ook sommige mensen vinden het misschien prettig. Om een matrasje uit te proberen voordat ja. je het bestelt. Of je het niet te hard vindt of te ja, zacht vindt. Natuurlijk. Wat ja. de mogelijkheden zijn. Ja. En, uh, kijk, je kan heel makkelijk een prijs bekijken. Van uh, 200, uh, 150 is minder dan oh. 200. Maar misschien als je erop ligt dat je wil zeggen, nou ik vind die toch wel aangenamer liggen. Ja, soms kan je ook alles uitproberen. En je hebt een grote selectie hier staan. Hè? Ja. Helemaal goed. Uh, ja, wat is uh, het motto van jouw matrasje? Uh, uh, zaken eigenlijk. Hè? Hoe, hoe zie je dat? Dat staat ook op. Ja. Dat staat echt op het internet. Dat was ik nieuwsgierig. Maar... Ja, het enige waar ik... Uh, je kan nooit van uh, miljardairs winnen. Mm. Je kan nooit van grote, uh, van, van uh, Peter Bet en van, van al die grote zaken, die 500 zaken en die 400 zaken. En daar hebben wij natuurlijk al van aangedacht. Mm. Waar kan je nu uh, deze zaken mee verslaan? Nou. De eerste plaats is een service geven die als een klok klinkt. Hm. En we hebben ook een paar jaar geleden ook een warme gehad, Ik weet niet of je dat programma kent. Ja, heb ik wel gehoord. Ja. Nou, dan, dan moeten klanten hm. jou aangeven hm. dat je een klacht ja. fenomenaal opgelost hebt. En dat ja. is een paar keer gebeurd, ze niet op één keer dan trappen ze daar niet in. Hm. Ze zoeken ook uit wie het is en of de klacht ook werkelijk is. Ja. Want dat programma is van radar en die zijn niet makkelijk. Nee, maar wij hebben een ja. warme douche gehad, dat wil zeggen ja. dat je voor je klanten tot het uiterste gaat. En dat, dat is mijn motto, dat is als uh, jouw moeder ja. in de aardverkoop op de markt bij mij een hoeslakertje koopt wat ik in een partij gekocht ja. heb. En ze koopt dat voor vijf gulden, praat ik over, heel lang geleden is dat gebeurd, en moedertje komt na een week terug te zitten, gaatje in, in mijn hoeslaken, mijn vrouw ziet onmiddellijk dat de wasmachine versleten is en dat van de wasmachine. Ja. Maar dat wordt niet gezegd tegen die klant. Ik zeg, oh moedertje, hoe kan ik dat nou doen? Sorry, neem me niet kwalijk. En dan pak ik een nieuw hoeslager en ja. ik geef dat hoeslagertje zo goed. Ja. Moeders komt thuis, is tevreden ten opzichte van de dochter, van de zoon, van de buurvrouw. En dat hoeslagertje wat je dan vergoedt zonder ruzie te maken, brengt zoveel mensen op. Ja, het is positieve reclame ook natuurlijk. Ja, juist mooi. En zo denk ik over alle dingen. Ook als je een boxspring koopt, ja. ook als die elektrisch is, de motor ja. gaat stuk. Als je bij een ander na vijf jaar komt zeggen: Sorry, de garantie, jongen, moet 200 euro voor de motor betalen, moet 80 euro kosten, moet 80 euro, bla bla bla. Ja. Als je klant bij me bent, de motor gaat stuk na 6, 7, 8 jaar, krijg je de motor voor kostprijs, dat is 80 euro. Het voorrijden kost niks, het monteren kost niks en het weghalen kost niks. Ja. Dus de service blijft ook na de garantie doorgaan. En dat is de enige manier. Ja. Want je moet maar eens op de klachtenlijn kijken, op het internet, daar is het internet zo mooi voor. Wat mensen bij beter bed tegengekomen zijn mm -hmm. en bij al die andere grote jongens. En daar zie je het verschil. Ja, dus je hebt echt nog echt ouderwetse service en garantie staat er op internet, hè? Geweldig. Ja, heel mooi. Ik zag ook je hebt allerlei soorten bedden. Uh, ja, wat, wat wordt nou het, het meeste meest verkocht? Of is dat heel erg verschillend? Uh, ik heb 22 jaar lang Alpine verkocht. Ja, dat schijnt dat heel goed merk toch te zijn ja, nog dat steeds. dat was het merk. Ja. En die maken fantastische mooie bedden. Maar ze zijn uitgeschoten met uh, de, de prijzen van de matrassen. Oh, dus ja. het is, uh, laat ik het zo zeggen, als je echt in Alping, uh, als je een aanbieding van de Alping ziet, dan krijg je niet de Alping matrassen. Oh. En als je in de Alping uh, echt te werk gaat met hun matrassen, dan moet je echt een klein vermogen neerleggen. Dan kun je een auto verkopen. Ja. ja, en niet iedereen kan dat meer missen dus daar ben ik vanaf gestart en ik ben ongeveer acht jaar geleden overgaan op boksspring omdat je met een boxspring goed kan slapen en voor elk budget ja. voor iedereen iedereen kan zich een boxspring permitteren ik heb zelfs hier al de muzikant die met kwartjes en dubbeltjes zijn best doet uit Roemenië om, om fluiten, die man slaapt gewoon nou op een goed boxspringetje en was heel betaald is. die was er heel blij mee ja, dus, dus dat is het nieuwe slaap, is de bokspring. Ja. Uh, hoe zit zo'n bokspring in elkaar? Je hebt een onderstel, een bovenstel. Uh, vertel eens hoe dat ja. werkt. Ja, er zijn, uh, een goede bokspring is een veeronder onderbak. Naar een wens kun je ook een harder onderbak krijgen, die is wat goedkoper. Wordt meestal in hotels gebruikt omdat het wat langer meegaat en wat meer kan hebben. Bij ja. uh, particulieren thuis uh, wordt er op een bokspring anders geslapen dan in een hotel. Hm. Want dat is, dat, uh, ik heb veel hotels gesland en uh, daar maken we dingen mee, dat wil je niet weten. En de dingen zijn niet van hun. Uh, ze schoppen ook verwarming een stuk in hotels en ze trekken kranen ja, eruit. Uh, ja, het ja. is, het is uh, hopeloos wat je tegenkomt erin. Dus uh, die mensen raad ik meestal aan om iets degelijks te nemen. En dan het verschil in de matras en de topper te zoeken dus om toch goed te slapen. Ja, ja. Maar een goede bokspring is veel onderbak, goed matras erop. En tegenwoordig leggen we daar ook een topmatras op. Ja, wat is de functie van zo'n topmatras? Ja. Uh, <laughs> dat is weer iets nieuws uh, de laatste tijd de zeg de je? De laatste jaren. Oké. Okay. De topmatras hebben wij eigenlijk een beetje gestolen van de hele dure jongens. Je hebt dus uh, in, de, in de beddenhandel heb je de Heestons, heel bekend, dat ruitje. Mm. Wat nu iets aan teruglopen is omdat uh, daar fouten gemaakt zijn. Maar je hebt heb je in ze. Je hebt de, de bedden tussen de 10.000 en 20.000 euro voor een bedje. Die hebben allemaal topmatrassen. En dat viel mij een jaar of vier geleden op. Ik denk, hé, hey, waarom hebben ze daar nou een top? Nou, daar zijn we dus achter gekomen. Als je een top in gebruikt, slaap je beter. Je hebt geen last van een tussennaad in je bed. Je matrassen die eronder liggen, doe je twee maal zo lang mee. Je hoeft ze ook niet zo vaak te draaien. En je kent tegenwoordig een topping aankleden met moltons en hoeslakers, ja. waardoor de dames, of eventueel de ja. heren, niet meer van die zware matrassen hoeven te sjalen. Want als je je matrassen moet verschonen, daar zijn de meeste mensen niet vrolijk van. En de ja. topping is heel makkelijk te verschonen. Dus dat is eigenlijk een, een, een heleboel punten, spreek je ja. daarvoor. Oh, dat is ideaal bedacht, hè? Uh, ja, we vragen altijd van hoe zie je de toekomst over vijf jaar, maar in jouw geval ligt dat natuurlijk wat anders, want je dochter neemt de zaken over. Kan je iets vertellen hoe zij misschien uh, verder gaat? Ik zag ook uh, de internetsites en uh, ja, Amsterdam heb je, je hebt Zandvoort. Uh, hoe gaat dat in de toekomst, hoop zij of jij of jullie? Nou, we hopen in ieder geval dat ze Amsterdam, daar zijn we in 67 begonnen en dat heeft voor ons een speciale betekenis. Op de markt is dat, uh, in het Oudwesten wonen ontzettend veel mensen dus grote levenskans en uh, hun intentie is om door te gaan met, met waar we daarmee bezig zijn op dezelfde manier. Hm. Nou, de uitbreiding die is eigenlijk veroorzaakt door de opbrekingen en, en, en alle dingen in Amsterdam, hebben we dit samen besloten om te doen. Maar nou blijkt dat het heel leuk werkt. Dat, dat je op een... Uh, alleen uh, Opa en oma hebben natuurlijk niet het eeuwige leven, dus wij... Uh, doen hier een of anderhalf jaar aan mee. En dan ben ik nog wel te vangen voor één of twee dagjes in de week. Maar dan moeten ze zelf verder. En hun zelf zijn geen mensen, en net als ik, die uh, de intentie hebben om vijf of tien of twaalf of vijftien zaken te nemen. Eén zaak, goed doen. Ja. En dat is altijd bijna opzet geweest. Eén ding, maar doe het goed. Dus zij gaan gewoon in die stijl verder, zou je zeggen, eigenlijk. Dan hebben we altijd nog aan het eind van het programma de vraag, dat is uit de shout-out, van waarom zouden we nu hier speciaal bij Heintje dekbed onze bedden of dekbedden eh, moeten kopen? Heb jij daar een antwoord op? Ja, dat is altijd heel moeilijk. Moeten is eh, dwang. Dat is niemand verplicht. Alleen, als je van plan bent om iets te kopen, vraag eens aan je buren of aan je kennissen, er is er altijd wel eentje bij... ...die ons kunnen... ...die Heimdekbert kennen. Want het lijkt zelf als ik in Florida, Amerika kom... ...kom ik mensen tegen die kunnen mij... ...als ik in Duitsland kom, waar ik ook kom... Mm. ...mijn naam is heel bekend. Er is altijd wel iemand in de club... Ja. ...bij jou thuis... ...die weet hoe we werken. En dan weet je ook waar je terechtkomt. Want ik zie een heleboel winkels... ...daar staan mensen te verkopen... ...maar... Die A kunnen ze niet verkopen, B beleefdheid ontbreekt, C ze hebben geen handels en geen ervaring. Dus dan vind ik het zonde als je vandaag de dag 500 tot 1500 euro uit wil geven, dan moet je verdomd goed opletten aan wie en hoe je het uitgeeft. Want voor de meeste mensen is het zo, dat kan eenmaal en dan moet je gewoon weer 15, 20 jaar met je beetje doen. Want het is niet zo dat iedereen zegt, uh, volgend jaar, ik ga me weer even een nieuw bedje halen. Nee. Er zijn wel mensen die dat kunnen doen, maar ja, die komen niet in mijn nee, winkel. Is, ja. <laughs> dus ik zeg altijd zo, informeer eerst eens om je heen. En er is altijd wel iemand die zegt van, hé, hey, ja, dat weet ik wel. En, die dit en, die, en dan gaan ze vanzelf praten. En je kan hier ook altijd één of twee of tien of twaalf of honderd keer langskomen, vragen stellen... Op het bedje gaan liggen. Je hoeft voor mij niet te kopen binnenkomen en bestellen. Dat is er niet bij. Kijk rustig op je gemak. Ga nog eens verder op kijken En kom op je gemak weer terug. En dan kom je tien keer terug. Je wordt even lief geholpen. Nou, dat Altijd je, geduld. Dat is de, de service die de mensen ook verwachten, denk ik. Nou, heel hartelijk bedankt voor dit interview. En heel veel succes met de zaak. Dank jullie vriendelijk.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 You've got someone here but you can wrap your arms around. So hold on to tight. Hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be.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 Als je é que Ya as-salam, shahalom aleinu va'al kol Yisrael, ya as-salam, ya as-salam, shahalom aleinu va'al kol Yisrael, ya as-salam, ya as-salam, shahalom aleinu ve'al kol Yisrael, ya as-salam, ya as-salam, shahalom Ja, als je jammer,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 En twee outsiders, onderwijsbestuurder Wintels en de Burmerense wethouder Keizer. Een commissie heeft na gesprekken met alle twaalf kandidaten een keuze gemaakt op basis van de profielschets. De namen van de zes afvallers worden niet bekendgemaakt. CDA-leden kunnen voor het eerst een lijsttrekker kiezen. Vanavond gaan de kandidaten in Rotterdam voor het eerst met elkaar in debat. Daar worden de zes CDA's officieel gepresenteerd. In Moskou is president Poetin beëdigd voor een derde termijn. Hij werd in het Kremlin gezegend door het hoofd van de Russische Orthodoxe kerk. Hij legde daarna de eet af. Poetin was al president van 2000 tot 2008. Maar omdat drie termijnen achter elkaar niet is toegestaan... ...was zijn bondgenoot met Vedef de afgelopen vier jaar president. Taliban-strijders hebben in het noordwesten van Pakistan... ...zeker elf Pakistanse militairen gedood. Ze werden gedood bij een aanval op een controlepost in Shah. Strijders hadden de afgelopen dagen de post al een paar keer beschoten. Vanuit Miranshah in de provincie Noord-Waziristan voerden de Taliban-strijders regelmatig aanvallen uit. De Turkse voetbalbond heeft de 16 clubs die werden verdacht van manipulatie van wedstrijdresultaten vrijgesproken. Volgens de bond is er, zijn er geen bewijzen gevonden. Wel zijn twee spelers langdurig geschorst en kregen acht andere disciplinair gestraft. In totaal staan 93 scheidsrechters, spelers en trainers in Turkije onder verdenking van manipulatie... Het besluit van de bond kan gevolgen hebben voor de rechtszaken waarin ze verwikkeld zijn. Het weer, zon afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft overal droog en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A27.